Dan Ford heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu Deppsepi. voor radio, aflevering 712, uur 2. We zijn begonnen met een prachtige CD, Body Healing met Chastro en Nandare. Van, eens even kijken van het label Malimba Records tot ons komen via Osho.nl. Evenals de volgende CD, The Celtic Spirit met uh, Terry Oldfield. Terry Oldfield die heel veel soorten New Age muziek ook heeft gemaakt en uh, uit heeft gebracht bij het label New Earth Records veel luisterplezier voor dit komend uh, uurtje just relax lay down on your belly and let go simply let go allowing yourself to be supported by mother earth energy letting go absorbing the experience in your heart Temple of the Sun van Inkyo, uitgebracht uh, in 1992 door Fortuna Records. Ja, we zitten in, in tweede uur altijd een beetje in de oudjes, zal ik maar zeggen. We gaan er ook straks uit met uh, Otmar Liebert, muziek uit 1990, uh, uitgegeven destijds door Higher Octave. Music Label. Bestaat niet meer, maar je hoort het allemaal nog wel in Peaceful Radio. En Peaceful Radio is na te luisteren via peacefulradio.eu... En de playlist die staat op uh, zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma-info. Goed, mijn naam is Ben Oveugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Uh, ja, dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. En een hele, hele goede nacht. Dag. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. In Libië heeft het leger vandaag in verschillende steden weer het vuur geopend op betogers. Er zouden in Benghazi alleen al 50 doden zijn gevallen... De Libische vertegenwoordiger bij de Arabische Liga heeft zich openlijk van Gaddafi afgekeerd... en gezegd dat hij aan de kant van de demonstranten staat. In Marokko verliepen de meeste betogingen tegen de regering vreedzaam. In Rabat eisten duizenden demonstranten politieke hervormingen en een einde aan de armoede. De Marokkaanse koning zou die hervormingen in gang moeten zetten. Ook in andere Marokkaanse steden verliepen betogingen vreedzaam... maar in Al-Hosseima in het noorden kwam het tot gevechten tussen de politie en betogers.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 De CDU werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De landelijke regering in Berlijn keek met veel belangstelling uit naar het resultaat in Hamburg... omdat er dit jaar nog zes andere deelstaatverkiezingen volgen. Theoloog Huub Oosterhuis heeft gezegd dat de koningin niet heeft gezegd of gesuggereerd... dat haar kersttoespraken worden gecensureerd omdat het van de PVV moet. Oosterhuis, een vertrouweling van Beatrix, zegt nu in een verklaring... dat die censuur alleen bestond in zijn persoonlijke interpretatie... Hij denkt dat de koningin veel krachtiger stelling zou willen nemen tegen het huidige maatschappelijke en politieke klimaat. Eredivisie-koploper PSV is twee punten uitgelopen op naaste belager Twente. PSV won thuis met 4-1 van NAC. Twente speelde thuis gelijk tegen NEC met 1-1.